Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is nog altijd veel onduidelijk over de overstromingen in Libië. Er viel zoveel regen dat twee dammen sneuvelden... en er een muur van water als een tsunami over de stad raasde. Hulporganisaties en de regering noemen andere aantallen slachtoffers. Maar het zijn er in elk geval te veel om ze fatsoenlijk te begraven, zegt deze journalist. Nee, eigenlijk is daar geen ruimte voor als er zo'n ramp plaatsvindt. Zoals zich in Derna, in Libië, heeft voorgedaan. Het is wel zo dat um, islamitische voorschriften voorschrijven dat ja, mensen op een bepaalde manier begraven moeten, moeten worden. Met bepaalde rituelen. Ja, daar is eigenlijk nu simpelweg geen plek voor. Duizenden slachtoffers komen in massagraven terecht. In het rampgebied is een grote. Kort aan eten, schoon drinkwater, medicijnen en onderdak. Volgend jaar gaan de boetes voor dingen als door rood rijden of app achter het stuur gewoon omhoog, zegt het demissionaire kabinet. Het Openbaar Ministerie denkt dat mensen dat niet meer zullen pikken en adviseerde om de verhoging niet door te laten gaan. Maar demissionair minister Jesselges van Justitie zegt dat dat echt niet anders kan. De verkeersboetes stijgen volgend jaar met 10%. En een hoop klimaatactivisten in Den Haag. Voor de zevende dag op rij blokkeren actievoerders de snelweg A12. En in de buurt staken scholieren, studenten en leraren voor een beter klimaat. Ook deze middelbare scholieren skippen de lessen. Wij stoten bijna het meeste uit van Europa. Dus ik vind ook dat we daar wat aan moeten doen. Ik vind het heel belangrijk dat er wat wordt gedaan aan het feit dat nu de zeespiegel stijgt. En dat uh, uh, er gewoon heel veel schadelijke stoffen in de lucht zitten. En dat de natuur helemaal wordt verpest. De organisator van de klimaatstaking verwacht niet dat de scholieren meedoen aan de blokkade op de snelweg. Het weer, de zon schijnt, 20 graden aan zee tot 25 in het oosten. En ook het weekend wordt zonnig en warm met een graad of 25. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in Noord-Holland en die staat op de N201, Hilversum, richting Uithoorn. Te voor Vinkerveen staat 3 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.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 De Frits club het Mannekoor, diverse VVA's en de redacties van de lokale media... weten ons te vinden om te spelen, te vergaderen en te zingen. Ook dat is Rabbelang. Zin, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Web nu ZFM LUNCHT. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Weekend, weekend. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Schupa et Albatraos, c'est parti Ja, ik dacht, uh, we zijn vorige num uh, uur begonnen met Boudewijn de Groot, daar beginnen we ja, het tweede uur mee. Dus ik denk, dan gaan we het tweede uur beginnen met het nummer waar we het eerste uur altijd mee beginnen. Ja, ja. Dus uh, hier is ons uh, vogeltje weer. Laten we ook eens beginnen met uh, positief nieuws. Zandström, Zandstroom jubileum wordt een gezellige fiesta. Ik ga weer voorlezen. Ja, hartstikke goed. Daar gaat hij. Zandstroom jubileum wordt een gezellige fiesta. Zandstroom is in tien jaar tijd uitgegroeid tot een bruisende, toonaangevende club. En wat is er in die tijd veel gebeurd, beleefd, gegroeid, ontwikkeld en ontstaan bij ontmoetingscentrum Zandstroom aan de Torbekkenstraat? Om dat te vieren is er vrijdag 22 september een bijzonder fiesta in de dorpskerk aan het Kerkplein. Iedereen is van harte welkom, want samen is het leven leuker. Iedereen is bij Zandstroom welkom. Dat is een van de krachten van dit kleurrijke, innovatieve centrum. Tijdens de vele gastvrije en gezellige momenten zie je alle clubleden genieten en van betekenis zijn. Er is een duidelijke ideologie en er is geen onderscheid tussen haperend en niet haperend. Gedurende het maandelijkse Zandstroom open, elke vier woensdag van de maand, ontstaat één grote vrolijke familie. En niet alleen dan, het is de dagelijkse realiteit. Een van de vele belangrijke motto's die ze hanteren is, vandaag begint je leven als acteur. Wil je weten wat de Zandstromers daarmee bedoelen? Meld je dan vooral aan voor de muzikale fiesta bij de leukste club van Zandvoort. De Zandstroom Fiesta is op vrijdag 22 september van half 2 middags tot vier uur middags in loop kwart over 1 middags in de protestantse kerk in Gangpoststraat 1. Iedereen is van harte welkom. Wel graag even aanmelden via j.joosten.zorgbalans.nl met vermelding van het aantal personen. Nou, dat dus heb je weer geweldig gedaan. Dat heb ik mooi voorgelezen weer. Hè? Ja, dat, dat doe je. Juist Een toch? beetje hoge stem, maar uh, Allah. Ach, nou, ja. niet zo die daarop let, want ik zit wel even te denken over, dat, uh, over de beachpop. Is dat inderdaad niet vanavond of volgende week? Ja, ik heb geen idee. Uh. Ik zal het voor je op gaan zoeken. Ja? Ga jij het opzoeken, ja, dan het doe het opzoeken. ik even het liedje De Straat van uh, ja. Pisa van vroeger. Ik was al urenlang gevoetbal. Ik zag de sterren van het asfalt Bloemen ontsproten aan de straat Het mooiste wat bestaat Op hele zachte schoenen Met drukke dozen om te zoenen, wie kan het meeste met de bal, hier gaat het heus niet om miljoenen, de straat, de straat. Ze gaan beginnen, schijnt op straat meteen de zon. Je voetbalt in het mooiste in het stadion. De straat, de straat. Het is jammer, voor mij is het nu te lang. Maar zij gaan niet naar huis, er wordt gevoetbal. Ja zijn ze aan het spelen tot de avond valt. Weet je dat ik vroeger ook veel op straat heb gevoetbald? Ja, op het Voltappijn was dat in Amsterdam-Oost. Er reden nog niet veel auto's toe. De beste voetballer van de straat was Louis van Gaal. Misschien wil je me niet geloven, maar weet je dat ik niet eens zoveel minder was dan Louis? Toen op straat. De straat, de straat. Een bal, wat jongetjes en een straat. Zodra ze gaan beginnen, schijnt op straat meteen de zon. Je voetbalt in het mooiste kinderstadion. De straat, de straat. Is jammer, voor mij is het nu te laat. Maar zij gaan niet naar huis, er wordt gevoerd. Op zijn ze aan het spelen tot de valt. Hij was wel eigenwijs Toen ook al was Louis van Gaal behoorlijk eigenwijs op straat Zodra ze gaan beginnen schijnt op straat meteen de zon Je voetbalt in het mooiste kinderstadion. Gek hè? Ik was niet eens veel minder dan Louis toen op straat. Eerlijk waar, niet eens veel minder. Maar zij gaan niet naar huis, er wordt gevoed wat. op straat zijn ze aan het spelen tot de valt. Rutte, eten! Moins de vingt ans ne peuvent pas connaître mon arbre en ce temps-là, accrocher des villages jusque sous nos fenêtres et cylindres si garnies qui nous servait de vie, ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. La bohème Ça voulait dire On est heureux La bohème La bohème Nous ne Un jour sur deux Dans les cafés voisins Nous étions quelques-uns Qui attendions la gloire Et bien que miséreux Nous ne cessions d'y croire Quand quelques bistrots Contre un mort au pas chaud Nous prenaient une toile on réciter des vers Groupés autour du poêle En oubliant l'hiver La bohème La bohème Ça voulait dire Tu es jolie m'arrivait devant mon chevalet, de passer des nuits blanches, retouchant le dessin, de la ligne de sein, du galbre du hanche. Et ce n'est qu'au matin, qu'on s'asseyait qu enfin, devant un café crème, épuisé, mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie La brume. la bohème. Vous voulais dire, On a vingt ans La bohème La bohème Et nous vivions De l'air du temps Au hasard des jours Je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse Je ne reconnais plus Ni les murs Ni les rues Qui ont vu ma jeunesse en haut d'un l'escalier Je cherche l'atelier, dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor, mon arbre semble triste Et les lilas sont morts La bohème La bohème On était jeunes On était fous Ja, dus. Nou, ik heb. Dat we is. hebben al stof gisteren. De, de Beach Pop Zingers. Jubileumconcert is toch morgenavond 16 september in de Krocht. Het begint hier om half acht staat er. En uh, ja, Roy zei 7 uur, hè? Ja. Aanvalconcert 8 uur. Nog erger. Ja. Dus een 8 tot 9 inderdaad, ja. Van 8, 8 tot 11. 8 tot 11. Elf Zaterdag staat bovenaan. Zaterdag 16 september 23, 20 tot 23 uur. Nee, ik zie niets aan maar. Oh. Jawel, een jubileumconcert, biesbok, zingers. Zie je dat? Nee, hieronder. Ja? Onder het plaatje, onder het plaatje, onder het plaatje, onder het plaatje. En dan staat Oh, een... ja, ja, ja. Van 8 tot 11. Ja, ja. De toegang kost 10 euro, maar dat is inclusief en consumptie. En het is in Theater de Krocht, dus uh, ga alle luisteren. Morgen haal ik al 20 jaar het leukste popcore van Zandvoort. Ja. Ander nieuws is, uh, ja, Libië is toch wel raar, hoor. Eerst hadden we natuurlijk Marokko, hè, die aardbeving. Ook iedereen geschrokken. En toen ineens Libië veel, veel, veel, veel erger. Eigenlijk. Ja. Het is echt uh, overstijgende trap, uh, maar dan kan je toch, uh, uh, klimaatverandering kan je toch niet meer ontkennen. We hebben de mooiste september ooit, naar Libië, ontzettend veel regen. Nou, ik kan je verzekeren, ze dus krijgen het nog voor elkaar hoor. Ja. Ja. ja. En nog een ander uh, goed nieuws. <laughs> Verkeersboetes gaan 10% omhoog. Ja. En ze zegt, die naam kan ik niet uitspreken, uh, noemt de aan... De, de leider van de VVD. <laughs> niet Rutte. Is ze al... Uh, ja, ja, ja, ze nu... Uh... Ja, ze is lijsttrekker maar. We gaan nog niet trekken. Ja. Ja, ze maar ze noemt de aangekondigde verhoging van verkeersboetes voor relatief lichte verkrijgen, vergrijpen niet ideaal. Maar volgens haar moet het kabinet dat wel doen omdat anders moet worden bezuinigd op bijvoorbeeld de politie of het Openbaar Ministerie. De verkeersboetes voor te hard rijden of rijden door rood gaan, dus volgend jaar met 10%, 10 omhoog. Ja, volgens maar mij o door rood rijden staat al bijna iets van 200 euro voor. Ja. Maar het OM had uh, geadviseerd de boetes niet opnieuw te laten stijgen. Want ze vinden het eigenlijk uh, die boetes te hoog in verhouding tot de sancties op andere, nog Ernstig ernstiger ja. strafbare feiten. Ja, daar zit ook wat in. Ja. Daar ben ik het wel mee eens, ja. Maar ze geeft dus eigenlijk toe dat de verkeersboetes, daar betalen ze de politie mee. Ja. Dat is... Dus we uh, meer raar. boetes uitschrijven. Meer daar betalen we raar. toch uh, belastingen voor? Ja, maar goed, daar moeten we weer andere dingen van betalen. De, de, de vorige kabinet de, de, van Rutte, die laatste, hmm. die heeft met geld gesmeten, tot en met. Ja, nog steeds 37,5 miljard. Ja, hè? Ik je? heb het al zitten te denken om naar de A12 te gaan. Want ja, ga je naar de A12? Gaat nou, je? ik heb overigens het overigens toch maar niet gedaan, maar misschien moet ik het toch wel doen, ja. Want ik, ik vind het echt ongelofelijk, 37,5 jaar. Daar kan je zorg mee oplossen, defensie kan je oplossen, geen verhoging van de boetes. Ja, maar ja, weet je, ik, ik heb zoiets van, we hebben hier uh, Tata stiel, we hebben Schiphol, ja, die is leegmelken. Toch? We ja, maar die krijgen subsidies. Ja, daarom, dus die 37,5 miljard afschaffen. Ja. ja. Kunnen we anders? Nou, je eigen doen? broek maar op. Ja, vind Naar ik. Laat ons er niet voor opdraaien. Nee, dat vind ik ook dus. hoor. Ja, werkgelegenheid zal ook allemaal wel meevallen. Dus, uh. Maar goed, dat was het nieuws bij je. Uh. Ja. Oké, okay, dan heb ik nog Van Morrison met Have I Told You Lately. Oh, dat is een nou mooie. I told you there's no one above you Felt my heart with gladness, Take away my sadness ease my trouble, that's what you do All the morning sun and all its glory Reach this day with hope and comfort too You can make it better Is my trouble, that's what you do Brother, love is divine And it's yours and it's mine Like the sun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 Watch it free. Suicide is painless It brings on many changes Naar mesh? Ja, ja, ja. God, het is al een tijd geleden, hè? Zo ja. is het? Ja. Met hoe heet ze? Met die kissen? Hot lips. Hot lips, ja. Hot lips. Hot <laughs> en okay. uh... die dokter en die andere. Ja. Ja. Ik weet ze ook niet allemaal. We niet keken ook naar het andere Vietnam-programma. Tour of Duty. Tour of Duty. Ja, maar het was een heel ander... De uh, mesh was echt komisch. Ja, het was echt Tour of Duty ja. was niet echt, uh, Ook hele mooie muziek, hè? Ook hele mooie muziek. Ja. ja. Of zo. You've get out of this place, yeah. ja. Ik, ik heb laatst heb ik uh, Good Morning Vietnam gezien. Die film. Oh, ja. En, uh, Over dat die disjokje of zo, Ja, Ja, yeah. ja, ja. Yeah. Yeah. Good morning Vietnam. Yeah. Nou. En, ehm... Um, wat mij opviel is dat hij als enige zo'n beetje de, de, de muziek die wij met Vietnam uh, associëren, weet je ja, wel, de Doors ja. en, en dat soort ja. dingen meer. Terwijl de, de, de reguliere radio daar voor die, voor die jongens in, in Vietnam, ja, dat was allemaal uh, <laughs> pericomo en dat ja, soort uh, figuren. En, en, ja. Die liepen nog een beetje achter, ja. Ja. Ja, ja dat zou dus, uh, kunnen inderdaad, ja. Dat was wel jammer. Zeker. Goed, nog wat nieuws. Uh, de eerste legale cannabis in december te kopen in Breda en Tilburg. Het gaat om een uh, experiment dat op 15 december gaat beginnen. En dan uh, in Breda en Tilburg. Dan kan je dus uh, legaal cannabis kopen. Het ah. eerder was besloten om uh, toch wel een test uit te voeren maar dan met drie telers. Maar de derde was niet op tijd klaar. Maar ze gaan het toch proberen tijd een keer. Ja, ik denk het ook. Ik, volgens mij was het al zo. Ja, het wordt nu gedoogd of zo, hè? Het is een Ja, beetje... het, weet je, het is zo'n raar gedoogbeleid wat we hebben, dat uh, die koffieshops mogen het wel verkopen, maar ze mogen het niet inkopen. Dus, hoe ja. kan je iets verkopen wat je niet in kan ja, kopen? Ja, ja, ja, ja. Dus, ja. <lacht> Ket ja, 22, toe, hè. Niet te lang over nadenken. <lacht> ja. ja, ja. Dus. Er, uh, heb jij nog wat, of Nee. Nee? Nee, nee. Jij ja, hebt uh, cabaret uitgezocht deze keer? Oh ja, keer. klopt ja. ja, ja. Er... Waarom Hans Dorrestein? Ik vind Hans Dorrestein echt een mooie stem hebben. En ja, ik vind een beetje dat cynisme, dat druipt eraf. Ja. En het eerste stukje wat, uh, wat we straks gaan horen, dat is, gaat over de tijd. Dat vind ik zo'n mooie uitspraak. De tijd, de tijd heelt alle wonden, maar slaat er nog veel meer. Dat vind ik ja. zo'n mooie uitspraak inderdaad. Ja. Dat is helemaal waar. Hij zegt een hoop ware dingen hoor. Het is wel ja. een beetje een zwart kijken, maar uh, ik, ik vind het heerlijk ja. Ik mag hem wel. Nou, we gaan. Laat uh, maar komen. Hans Dorenstein. Ik vind alles zo mooi vandaag. Ja. Tussen seconden gaat het noodlot al te keer. De tijd heelt alle wonden, maar slaat er nog veel meer. De tijd heelt alle wonden, maar slaat er nog veel meer. Ja, dat is zo'n kort nummertje. daar hoeft u eigenlijk niet voor de klapper. Laatbluur, ik ben een laatbluur. Maar ook laadbloeiers kunnen voortijdig aan hun einde komen. U zult gemerkt hebben tot nu toe allemaal nummers waarin het begrip tijd centraal staat. Soms begint de dag onprettig, dan gaat alles meteen fout. Je kan je schoenen niet meer vinden en de vrouw van wie je houdt. We zijn in Jezus' naam je sokken, je brilletje is ook nog kwijt. Maak dan niet al dadelijk brokken, bedenk voor je met borden smijt. En gaat ontploffen als een bom, bom, bom, bom, pom, pom, pom. Deze dag komt wel om. Hoe vaak verzucht je hoofdkantoor kantoor niet, wat voor klote dag is dit? Het is nu pas vijf voor tienen, terwijl ik hier al uren zit. En je chef staat luid te briezen dat je een vent bent zonder pit. Roep dan niet je stomme klootzak, werk ik me daarvoor krom. Maar bedenk achter je kiezen, want elke tegenspraak is stom. Pom, pom, pom. Deze dag komt wel om Weer gezakt voor het examen Of mislukt als bruidegom Een steen gegooid door eigen ramen Je bent nergens meer welkom pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom Deze dag komt wel om Komt wel om, heb ik ervaren Dan kan men rustig slapen gaan Maar na de nacht, dat is het maar breekt een nieuwe kut al aan. Pom, pom, pom pom pom pom pom maar ook die komt wel om als dat dan nog niet een positieve gedachte gang is weet ik het niet ging om Jan maar dood ging om Jan maar dood ging om Jan maar dood maar zijn onwil is heel groot Dus ome Jan die blijft bestaan Al wordt hij geslacht als een kip of een haan Al roosteren we hem in de koekenpan Dan wordt hij alleen maar van. gevangen Ome Jan maar dood en Ome Jan maar dood Maar die lamstraal wordt wel honderd jaar Al knippen we hem open met een schaar Al slaan we een spijker dwars ze kop Daar knapt die oude lul van op en ome Jan maar dood Jan, dood. Al zagen we hem bij zijn benen af, dat brengt de geest dat dit bij zijn graf. Al proppen we hem vol arsenicum, dan raakt hij niet eens van uit zijn Ze... hum. Ging om oh, Jan maar dood, ging home, oh, Jan maar dood. Ach, geef de hoop maar op mijn kind, want het kwade overwint Al binden we zijn handen op zijn rug, en gooien we hem dan van een hoge brug Dan klimt oom Jan weer op de wal, omdat het kwaad overwinnen zal Ging hey, oom Jan maar dood, ging hey, oom Jan maar dood Wanneer komt ooit oom Jan zijn tijd, dan zijn we die rotzak eindelijk kwijt We stoppen hem tien meter onder de grond, misschien houdt hij dan zijn grote mond Kom met knuppels en met zij hem de laatste eer bewijzen. Ging Van de jeugd naar het ouderschap, want dat valt al even min mee. Voor sommige mensen is vakantie een feest. Maar niet voor mij als vader. Eind mei, begin juni, sta ik al nagelbijtend op de kalender te kijken. Eerst een heel jaar hard werken en dan komt de vakantie nog eens bovenop. <lacht> Kamperen met zes kinderen. Hoera, het is vakantie. Hoera, hoera, hoera. Hoera, het is vakantie. Ik had liever cholera Begint om half zeven, de kleine baby brult Vanaf dat vroege tijdstip is mijn vakantiedag gevuld Ik hol met de jerrycan van het tentje naar de kraam Dan jengelen de kinderen om naar het strand te gaan Ik bak de pannenkoeken voor het hele stel Ga zweten van hun tempo. Ik bak nog niet zo snel. En mijn jongste dochtertje heeft een verbrande kop. Ik zoek naar de Nivea, maar die vrat haar broertje op. Ik zul de bolder wagen door het nulle zand. Nog vijf van zulke dagen, dan leest men in de krant te koop achter zo'n tent met leven inhoud. Blij dat ik je niet vergeten ben. Er zijn nog veel momenten dat ik aan je denk. Als ik een gans zie loop waarin ik iets van jou herken, ben zo blij dat ik je niet vergeten ben. Ik denk aan jou als bloemkool doodkookt in de pan. En een onaangename lucht zich door het huis verspreidt. Dan zet ik vlug de ramen open en dan ben ik het weer kwijt Ben zo blij dat ik je niet vergeten ben Ben zo blij dat ik je niet vergeten ben Ik denk aan jou na het eten van bedorven kabeljauw Als de verwarming uitvalt en ik sterf van de kou Als ik voor een sneeuwlawine uit heel hard voor mijn leven ren Ben zo blij dat ik je niet vergeten ben Misschien doet je goed te horen dat het nog bestaat Dat ik aan je denk met grote regelmaat En dat ik geen gevoel van bitterheid meer ken Ben zo blij dat ik je niet vergeten ben Ik ben zo blij dat ik je niet vergeten ben Blij dat ik je niet vergeten ben Ben zo blij, ben zo blij, ben zo blij, blij, blij, blij, blij met mijn handjes in mijn haar en in mijn zij. Ik vind alles, alles mooi vandaag. Een badmuts, een matrozenkraag. Een skibroek en een bivakmuts. Ik zing als ik een eitje kluts. vind alles even mooi. Nachtvorst, dagvorst of juist dooi. De f 16 vliegen laag, waar ik anders over klaag Dat vind ik juist mooi vandaag De drilboer en de cirkelzaag, het knorren van mijn lege maag Een stemmig lied van Paul van Vliet, een dissonant, een valse noot Een schilderij van Herman Brood, vind alles, alles mooi vandaag De stad, het land, het bos, de zee, een praatprogramma op tv Geniet ook van het nieuwsbericht, Boris Yeltsin heeft zo'n leuk gezicht Terwijl ik hem anders niet verdraag, vindt werkelijk alles mooi vandaag In mijn keel komt zelfs een brok bij het praatje van minister Kok Al is hij van gevoel gespeend, zijn bezorgdheid klinkt vandaag gemeend Ik wens hem alle goeds daar in Den Haag, Vind werkelijk alles mooi vandaag ben een en al tevredenheid, mijn sombere blik, ik ben hem kwijt. Dat voel ik wel als een gemis. Ik hoop dat het morgen over is. Positief, ik ben het graag als het beperkt blijft tot vandaag. Volgende week maar eens een draaien. is de lange versie draait. Wel mooi, hè? Ja, ja, ja mooi is dus nummer. Het is een heel mooi nummer, maar ik dacht 20 minuten. vind ik wel. Uh... Ja, dat kunnen we wel hebben, hoor. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Uh, agenda? Of agenda. Ja, laten we beginnen. Ja. Uh, eerst een theater, de liefde, ook in Haarlem natuurlijk. Uh, leuk, gezellig, klein theatertje. Um, ik moet wel even naar. Ja, 15 vanavond dus komt Nico Meurs. Nico Meurs is een acteur en theatermaker en hij speelt de voorstelling Volgende Maal, Volgende X. Dan morgenavond komt Jeroen Selstra. Jeroen Selstra, oh ja, dat is een bekende. Ah, ja. Jeroen Selstra, frontman van zijn band die kortweg Selstra heet. Dus het is een uh, ja, trompetist, een beetje Jessie-achtige muziek is dat. Ook heel mooi. En zeker een aanbeveling, ja. Ik kan nog kaarten kunnen kopen, maar. Ja? Morgenavond het Britsje bij mijn zus dus, ja. Ja, nou, ik had geen behoefte. Nee? Nee. Mm. Ja, ik ben niet zo'n jazzmensen. Uh, nee? Die discussie heb ik regelmatig thuis. Dus. <laughs> Henny is helemaal gek. Van, uh, jazz. Oh, ja. Ik ben vorige week na de opening van uh, 150 jaar Philharmonie geweest. Of de film. En toen heb ik het uh, uh, Nederlands blazersensemble Ensemble gehoord. Ja, dat vond ik erg mooi. Dat was echt onder de indruk. Ah. Erg mooi. Ja, misschien moet je een keer samen met Henry een, uh, een uitzending doen uh, over jazz. Ja, maar Nederlands jazz samen is geen... Uh, of geen... Nederlands blaas omzalm is geen jazz. samen jazz, nee. Nee. Maar dat kunnen we inderdaad eens doen. Ja. Leuk plan. Ja. Als je het hoort, Henry, ga maar beginnen. Huh? <laughs> Kijk maar ik een nummerje wil draaien. En zoek wat interessante informatie. Dan komen we bij de Phil in Harlem is nog steeds natuurlijk het... Uh, 150 jarige ja. ja. En uh, aan, aan de zondag de 17e... is het slotconcert... van Nederlands Philharmonisch Orkest... en Daniel Sjobanu. Daar ga ik ook naartoe. Dus middags naartoe? van uh, drie tot vier of zo. En dan, uh, ja. Okay. Ga ik ook naartoe, ja. Is dus het buiten of binnen? Binnen, alles binnen, ja. In de grote zaal, ja. Ah. Ja. ja. En 15 september... Oh, dat is vanavond. Vanavond, ja. ja. Komt uh, Maan, de zangeres Maan die komt. Ja. Er zijn alleen nog staanplaatsen te krijgen. En wat ook wat leuk is, dat het uh, Haarlem Viniel Festival. Uh, want Haarlem is in september 2023 drie dagen lange decor voor de werelds eerste vinyl festival. Ja. Nou, niet het eerste, vorig jaar was het ook al, volgens mij. Vinylliefhebbers van over de hele wereld kunnen dit jaar terecht op het eerste vinylprogramma. En vorig vorige jaar was het volgens mij ook een heel succes, ja. ja. En het is van 29 september tot en met 1 oktober. Okay. En is Haarlem de bestemming voor liefhebbers, artiesten, verzamelaars, makers en muziekprofessionals die het zwarte goud en warm hart toedragen. Ja. ja. Het zwarte goud, ja. Maar ik dacht dat het al eerder was geweest. Meestal zijn nu druk, mee met voorbereiding. Met die open monumentendagen kon je ook, was er ook best wel veel ja? zien al. Uh. Oké. Okay. Ja, leuk hoor. Ja. ja. En dan als laatste de stad uh, Nou, iedereen is natuurlijk naar de koning van Haarlem geweest, maar dat is 10 september was dat afgelopen zondag de laatste keer. Ja. En nu krijgen we zaterdag 16 september uh, Lovella Kom comedy stop festival. En dan uh, Fabian Franciscus natuurlijk weer op 22 september. 17. Dat is volgende week vrijdag alweer. Ja. Ben jij al nog geweest naar... Uh... Nee, nee, dat is de 27e cabaretsebretter. Oh ja, ja. Dus, ja. Dus, die is daar staan. ja. dus dat is de 27e, daar ga ik naartoe. Ja, ik zal een uitgebreid verslag doen. Doen we. Bij terugkomst. Een paar grappen vertellen, hè? Oh, ik ben daar heel slecht in. <laughs> me vertellen. Dat, uh, ja, dat is ook moeilijk, hoor. Ja, ja dat kan Ziek, ik niet. Nee, dat, dat uh... is ook heel moeilijk inderdaad, ja. ja. En uh, als jij een plaatje reist, zal ik even opzoeken wat er in okay. Nederland of in uh, Zandvoort te doen is. Wat er in Nederland, Nederland uh, yeah. te doen is. Uh, yeah. Laten we de rest van Holland uh, buiten Zandvoort. Yeah. Uh, <laughs> ik heb hier hello van uh, Adele. Ik heb hier gewoon gekregen en ik denk dat ik het signaal al verloeg. Hello? Kun je me nu Hoe gedeelte dat zal ik even overvlaan. Ja. Everything. They say the time's supposed to heal you. But I ain't done much healing. Hello. Can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger.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 Van uh, Zandvoort. Cursus Spaans op het strand, dat is van 6 september tot 4 oktober. Ja, misschien ben je iets te laat, maar ga gewoon eens kijken. Ja. De Weekmarkt op 20 september natuurlijk. Het Shantycore Festival op 24 september. En natuurlijk de uh, Q natuurlijk ook op 24 september. Weer een Weekmarkt op 27 september. Wildwandelingen op 1 oktober. Uh, 7, 8 oktober. Dus en de weekmark is volgens mij elke... Ja, 27, is dat een vrijdag bijvoorbeeld? Uh, nou, je hebt er eentje op dinsdag in Noord. Uh, oh, dan is het allemaal op In Noord, Noord en je ja. hebt er eentje op woensdag in, uh, in het centrum. Oh, oké. Okay. Ja. ja. Dus vandaar dat uh, Dus om het week Weet nooit welke ja. weekmark ze daarmee bedoelen. <laughs> er nee, inderdaad, zijn er twee. Het ja. zijn er twee, ja. Ja. Maar dit is blijkbaar elke week, 27 september en 4 oktober dus. Ja. Ik denk dat eigenlijk hier. Het is de. Zullen dus we eens kijken waar Er staat? De Grote de Kocht. Oh. Dit is dan de, de markt in, uh, de Grote in het centrum? Kocht, ja. Ja. Ja. ja. Zou die binnen zijn dan? Huh? Binnen? Binnen? Nee, die is niet binnen, die is buiten gewoon. Oh, de Grote Kocht, ja. Raadhuisplein. Ja, ja, ja, ja. Niet de Kocht, maar de Grote Kocht, ja. ja. En die. Uh, ja, ik, ik, ga, ik haal daar mijn fruit altijd. Oké. Okay. En dan nog een speciaal die ik even wil noemen. Dat is op de Kruisweg in Amsterdam. Of in, sorry, in Haarlem. En de Kruisweg is eigenlijk... Uh, als je richting of in het station richting het centrum gaat. Daar heb je die bekende uh, muziekwinkel van Alphen. En daar tegenover is de galerie Kruisweg 86, 68. En dat is zeker de moeite waard. Uh, zeker omdat ik heb... Uh, ik ben er nog niet zelf geweest, maar ik heb gehoord dat er een expositie is van AI-foto's. Uh, Artificial Intelligence-foto's. Ah, oké. Okay. En dat moet echt de moeite waard zijn. En het tweede is dat er heel veel collages zijn. Dus Ik zou iedereen willen aanraken om daar naartoe te gaan en gewoon eens te kijken naar al die mooie foto's. Ja? Nou. Dus genoeg te denken, genoeg te doen deze week. Ga genieten, maar ja, het strand is natuurlijk ook heel verleidelijk. Het strand is absoluut heel verleidelijk. Zeker nu nog, nu nog kan, hè? komende de tien dagen, is het lekker zonnig weer. Dus uh, ik hoor dat zeewater is 20,2 graden. Nou, ja. lekker is lekker te doen. zeker te doen, hè? Ik ja. hoorde laatst dat bij uh, de, de Middellandse Zee, daar ook bij, bij Griekenland en zo, dat die geloof ik iets van 28 graden was. Of zo. Ja, veel te warm, inderdaad. Is echt, uh, ja. ja. Niet normaal. Ja, ja. Dus. Oké. Okay. Dus zet, zet toe voor mij. Ja. Zet toe voor jou. Ja. ja. Nou, dan heb ik een heel klein club, uh, een stukje uh, Fox Club. En, uh, Wat heb je? Fox Club. Fox Club. Ja. Dat, Dat is een flashmob niet. in, uh, in een, een of ander uh, winkelcentrum. Mm -hmm. Maar goed, de, die wordt onderbroken natuurlijk door uh, uh, Always look on the bright side. Oh. Want daar sluiten we mee af. Ja. Maar die is net te kort voor uh, Oké, okay. ja, yeah. voor de is Dus een klein stukje yeah. Oké. Okay. En tot de volgende week trouwens. Ja, tot volgende week. Niet van de mooie dingen. Ja, de ronde een beetje. Dat is wel, weet je toch? Dat Ja. Doei doei. <laughs>